Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. 4 maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Hanneke van Zessen met het NOS journaal. Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht heeft zo'n 640 Afghaanse burgers uit Kabul in veiligheid gebracht. Online is een foto te zien die is genomen in het ruim van het toestel. Het is afgeladen vol. De Afghanen zouden in paniek aan boord zijn geklommen toen het luik half open stond, zegt de website Defense One. De bemanning besloot daarop om niet iedereen van boord te jagen, maar te vertrekken. Er zouden meer toestellen zijn vertrokken met honderden passagiers aan boord. De Verenigde Naties roept de internationale gemeenschap op om de Afghanen niet in de steek te laten... De secretaris-generaal vraagt alle landen bereid te zijn... Afghaanse vluchtelingen op te vangen en af te zien van uitzettingen. De Afghanen hebben generaties van oorlog en ontberingen gekend... en ze verdienen onze volledige steun, zegt Cuteres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In Frankrijk zijn honderden brandweermensen bezig... om natuurbranden te bestrijden in het zuiden van het land. Het vuur brak gistermiddag uit in het gebied tussen Marseille en Nice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 Voor werkgevers is het lastiger om personeel te vinden. Net als in het vorige kwartaal waren de meeste vacatures in de handel... zakelijke dienstverlening en de zorg. Het weer, de dag begint eerst nog met wat zon, maar al snel meer wolken. In de middag zijn er periodes met regen, behalve in het noorden. Het is een graad of 17 vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zf. Met nu de nacht.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 6.9 is zong zee Zanford en zo You found your way to my heart Knew you were heading the right from the start Sangry under the stars. Lost in an ocean of love Tell me that you're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 Be some kind of family man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 En soms spook je nog steeds door mijn ogen. Dus bedankt voor die plan, want die brand weer als nooit tevoren.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 No point holding back desire Don't waste your time Cause everything is out there And there's no limits out there We could be reaching out for